De Paarse Chevalier Een hoorspelserie in zes delen Geschreven door Dick Dreux Regie Dick van Putten Eerste deel, Herbert, Les Trois Colombes. Zelf moest de derde stand uiteen gaan. Er bleef me niets anders over dan de hofmaarschalk die het bericht kwam brengen te zeggen dat wij slechts voor bajonetten zouden wijken en dat terwijl ik onze goede koning van harte lief heb en alles zou willen geven om hem te beschutten tegen de zondere krachten die zullen loskomen, omdat het uurwerk der geschiedenis zich gereed maakt om te slaan. Als je in de komende dagen zult horen of lezen dat ik me steeds feller tegen zijn Majesteit keer, herinner je dan deze brief die je dadelijk na lezing moet verbranden. Alsof er nog geen onrust genoeg was, kon de luitenant van politie mij mededelen dat de twee helpers die onze discrete opdracht zouden uitvoeren, gisterenochtend bij de barrière du troon gevonden zijn. Dood. Het schijnt dat ze zijn aangevallen door een jonge chevalier in een paars kostuum... die gezocht wordt wegens herhaalde struikroverijen. Ach, mijn bewonderde vriendin... waarom moet ik meemaken hoe onze adel steeds meer vervalt? Want natuurlijk is dat weer een van die piepjonge losbollen... die van verveling niet weten wat ze zullen doen. Probeer andere helpers te vinden. De opdracht moet volvoerd worden... ten koste van alles... Kus op je slanke vingers van je vriend. Rustig, ja, rustig. Kus het op. Kus jouwels. Hier staan. Dat moet je. Vrienden. Vrienden. Ja, ik ben gewaafd, want ik heb honden. Doe open, kerel. Een reiziger met zijn kracht. Schiet op. Deze heren wel een gezicht. Gaan we naar de ander. Maak de deur open op, op ik jager een kogel door. Dus schiet maar raak. De deur houdt het wel bij alle duim. Monsieur. Als monsieur mij nou heel even mijn gang zou laten gaan. Als ik die kerel te zien krijg vermoord ik hem. Dat is geen aanbeveling om binnen te komen, monsieur. Op deze manier krijgt u alleen het uithangbord te zien als de dag weer aanbreekt. Laat u alles maar ermee, hoor, verbid ik u. Oh, vooruit maar. Ik heb waterlopen met straaltjes over de rug. Hé, oh. hey, ben je daar nog? Ik heb hier al een goedje afgepikken, jongen. En het is niet raak als het zijn moet. Ga weg. Ik heb hier een beurs met geld in me aan. Als je oplet, zal ik je niet toegooien, hè. Hang! Kost dan. Ben je gek geworden? Nee, monsieur. Wel, monsieur, hè? Wat zou je ons niet? Jou ja, wel. Maar die dolle man die je daarbij hebt nog niet. Monsieur is een Nederlandse edelman. Hij sprijft op. Hij pauwert. Dat verandert wel wat ja. Wacht. Ik zal de deur open sluiten. Wat een leugens en wat een omslag om in dit krot onder het dak te komen. De Franse herbergiers hebben aardig wat noten op hun zang. Zullen we weer struikrovers in de buurt zitten monsieur? Hier in Picardie is het sinds jaren onveilig. De man is een beetje voorzichtig. Goest, Hector. Goest. Goest. Hector, stil. Ik, Ik verzoek. M'n dan nee. Daarom... Loop naar de weergaar, hazehart. Geef me een goede kamer als je die hebt. Zet een behoorlijk avondmaal op je huur en zorg voor een goede wijn. Goeie wijn, hoor je me, oplichter? Anders gaan je oren van je domme kop. Uh. Was dan. Breng onze paarden onder dak En ga dan naar de keuken om toe te zien wat deze bedrieger bij elkaar kokken had. Oh, oh. Heilige Barbara, sta maar bij. Dat heertje houdt niet van merk ik. Zijn alle Nederlanders zo? Dat ze hebben uh, wel, ja. Wijs je stal uit. Wijs mijn camera af of ik breek de eerste de beste deur open die ik vinden kan. Ik ben al onderweg, monsieur. Mijn hemel, wat een dolle man. De stal is links achter het huis, mijn vriend. De daar hangt naast de deur. Hoi, Jan ga wel, monsieur. Z -z -z Zeker, monsieur. Geef me nog een paar plakjes van het spek, hè? Nee, uit het midden snijden wat ik je bidden mag. Niet van de rand, daar blijft er veel zout zitten. Is het zo goed? Jij bent zeker kok voor je ambacht. Ah, was het maar waar. Ah, zo bij een vuur te staan. Zelf het spit rondwentelen in plaats daar zo'n stomme automaat voor te gebruiken. Hey, dat spek is iets te dik, hoor. Je moet heel dunne frietjes afsnijden. Niet ik er dan. Zo. Ze moeten op de kip kunnen smelten of het sneeuwvlokken zijn. Ja. Ik zou een kok hebben willen zijn. Maar ik heb altijd ongeluk. Is het zo beter? Wat gek? Dat ik daar nooit zelf op gekomen ben. Dat een paar stukjes spek de dus zelfs beter maakt. Daar heb je de loggiebladen. Goh. En je zit erop, op, mijn goede man. Ja, Just, daar heb je ze. Zo. Ja, het spek plakt vast. Nou, de bladen erop. En nou maar bedruipen. Wat voor heb je? Ja, ja. Maar andere gasten zet ik altijd een magon voor. Arts, jij geeft Kom dadelijk hier! Je hebt mijn monsieur dat vocht ook te drinken gegeven, hoor ik. Dat had je achterwege moeten laten. Hij kan haar de oorvijgen uitdelen. Arts! Wat heb je daar staan? Laat die. Hmm, wie Saint-Georges, 1785. Laat me dat flesje maar naar hem toe brengen. Blijf jij onderweg de kippen druipen en die duift daar ook af en toe. Arts! Een ogenblik, monsieur. Bezoek? Als het maar te vertrouwen is. Zou jij niet even mee willen gaan, mijn vriend? Soms gaan er hier vreemd volk in de buurt. En die beestjes in de steek laten, als ze mooi goudbruin beginnen te worden? Nooit van mijn leven. Kijk maar weer uit dat venster en vergeet je jachtgeweer niet. Ach, lieve goedheid. Ik heb geen jachtgeweer. Dat mag ik niet eens hebben. Ik dreigde jullie met een Nou, ah, Doe dat dan nu maar weer. Geef mij die schootlaan. Geloof dat het kippetje klaar is. is. Zo laat er nooit mensen. Dit is vandaag. Ach, ga nou maar. Als iemand je vermoordt, dan schiet mijn meester die gaat wel dood. Ja, maar, maar als ik vermoord ben, dan heb ik daar zo weinig aan. Ah, kom hier. Dan... Oh, wat moet ik doen? wat moet ik doen? Ga maar naar de deur. Ten slotte zijn wij hier om je te hulp te komen. Ach, oh, ach, oh, ach, oh, wat al leven, wat al leven. Waar is die rinkelroger van een maatklosch dan? Nou er werd op de deur geklopt, monsieur. Wat kan ik voor u doen? Een fikse knuppel mee naar boven brengen. Er kruipen rijen kakkerlakken over de grond. Al dat drommelstad is dit voor een beestenpark? Als er kakkerlakken zijn, betekent dat een droog huis, monsieur. Uh. Als monsieur in aanwezigheid een beetje zou kunnen voorbijzien... dan zal ik u een kippetje opdienen dat werkelijk op de tong zal sluiten. Uh. En een paar duifjes die allerliefst zullen smaken. Ah, oh, je bent een ware kunstenaar, klas dan. De... Hmm. <laughs> Breng boven, man. En neem voor jezelf ook een bord mee. Monsieur, monsieur bedoelt toch niet... Dat ik in het bijzijn van monsieur zou moeten eten. Allicht, je bent even hongerig als ik. Of lust jij je eigen gebraad niet? Maar dat maar is tegen alle goede vormen, monsieur. Dat is alleen toegestaan als ik met monsieur Bédesconi's de musketiers zou dienen. Dat is werkelijk. Niet zo kletsen. Schotels en borden meenemen en bovenkomen. Oh ja, zie nog wat van die wijn te krijgen. Ze is mooi rond. Zoals monsieur beweert. Goed naar huis terugkeer. Dan uh, blijf jij bij me als kok. Hoor je me? Oh, als monsieur dat nou eens werkelijk meende... Oh, ik zou volmaakt gelukkig zijn. Ik zal monsieur dienen zoals nog geen kok dat eerder gedaan heeft. En mag ik monsieur nog iets van de duif aanbieden? Een enkel stukje duif tussen het kippenvlees door is een volmaaktheid, monsieur. <laughs> en als monsieur een, een klein slokje wijn bij wil nemen... Ja. Mm. Ach, Ah, alle weerga. Hemelskerel. <laughs> Hemelskerel. <laughs> Hemels... uh, monsieur is wel goed. Mm. Dit is nog lang niet wat het zou kunnen zijn. Ten had ik hier niet alles wat ik nodig had. Ah, oh, uh, oeh. Met geen mogelijkheid zou ik meer op kunnen. Ah, ja, Schenk mm. nog eens in. Ach, niet zo langzaam, beste kerel. Met uw verlof, monsieur. Een Saint-Georges van deze leeftijd moet heel kalm in het glas lopen. Ik zal het glas voor deze kaars houden. Als monsieur zo goed wil zijn er doorheen te kijken, dan ziet monsieur een paarse gloed. Die zal anders verloren gaan. Alsjeblieft. En nu heel even het glas laten schommelen. Zo oh ja. Nu even de geur genieten, monsieur. Juist. Nu drinken. Heel kalm. Oh, oh. Ja. Oh, oh, oh, oh. Hoe is het mogelijk dat een volleerde keukenmeester zoals jij... arm en haveloos in Kortrijk rondliep man? hoe is het bestaanbaar dat iemand als jij zich als lijfknecht kwam aanbieden? Je kon goud verdienen als herbergier. Zoals ik monsieur al de had te zeggen... ik heb altijd ongelukkige tegenslagen. Ik, monsieur, ik bezat een herberg. Een taverne mag ik wel zeggen... In de buurt van Mijsère. Maar waarom ben je daar dan niet gebleven, kerel? Helaas, monsieur, helaas. Wij kennen onze zwakheden nooit goed genoeg. <laughs> Drank? Dobbelen? Dobbe. Vrouwen, monsieur. Vrouwen. Lieve gezegd, één vrouw. Oh, oh, oh. Arme kerel, je breekt mijn hart. Hier, drink nog wat. En kijk niet zo somber. Liet ze in de steek? Integendeel, monsieur. Ze liet me niet met rust. En haar zuster even min, en twee van haar nichten ook niet. Maar gelukkig als je je bent. Vier knappe vrouwtjes om je heen. Een goede herberg en dan aan de zwerf. Je had de goden moeten danken. Mijn vrouw plukte me de haren uit het hoofd van oh, jaloezie, monsieur. Oh, oh. Haar zuster krapte mijn wagen op... en de nichten lieten van liefdesverdriet mijn beste gebraad verbranden. Helaas, monsieur. Ik heb midden in de nacht de vlucht moeten nemen... om niet met mijn beste braadpand te worden doodgeslagen. Ik beschouw mezelf als een slachtoffer van de liefde, monsieur. Daar drinken we nog eens op, maar als, monsieur, werkelijk de grote goedheid... Daar is iemand, monsieur. Geef me dat pistool. Binnen. Oh, ben jij dat waard. Goed, breng nog wat wijn boven. Zeker, monsieur. Ogenblikje. Maar euh, ik zal monsieur, graag om raad vragen. Tegen die vieze beesten misschien die daar langs de muur wandelen? Oh, maar dat is het teken dat dit een droog huis is, monsieur. Ze doen geen kwaad, ze doen absoluut geen kwaad. Ik, ik wil de monsieur vragen wat ik met mijn nieuwe gast aan moet. Maar waar zie je mij voor aan? Voor een van je vakgenoten vraag ik mijn knecht. Die heeft veel beter... Als uh... ik Monsieur verzoeken mag. Huh? Oh, uh, goed. Ja, nou. Wel, <coughs> nou, wat is er met die nieuwe gast waard? Het is een jonge heer, monsieur. Goed gekleed, gaf dadelijk geld. Draagt een ring met een grote diamant. Nou, wat wil je nog meer? Zijn stamboom inzien voor je tevreden bent? Uh, met uw verlof. Hij draagt een masker huh. en hij was te voet. <laughs> Anders niet? <laughs> Elke jonge ridder die op een avontuurtje uit is... draagt een masker met een brave hospes. Dat is om de dame niet in verlegenheid te brengen... als er spiedende ogen in de buurt zijn. Oh, zeker, zeker, ja. monsieur, dat ja. weet ik. Maar wie komt er met dit beest weer te voet over deze weg? We zitten hier midden in de bossen, zoals monsieur ongetwijfeld weet. Dat zijn hier tamelijk veel broeders van de nacht in de omgeving, monsieur. Iemand met zo'n kostbare ring... waar ze daar niet graag tussen. Tenzij... Tenzij er voor hem niets te vrezen valt, wil je zeggen. Zo, zo. Had hem dan buiten gelaten, man? Om u de waarheid te zeggen, monsieur. Toen ik zijn stem hoorde, dacht ik dat het een jonge dame was. Ja. Daarom deed ik de deur open. Ja, ja. Naar nou, ik zojuist vernomen heb, zijn de heren kasteleins heel gevoelig voor vrouwelijk schoon. Wat ja. zou jij hebben opgekeken toen het dametje een heertje bleek te zijn? Ach, monsieur, ik had die vreemde wel dadelijk weer buiten willen sluiten. Ik merkte aan mijn honden dat ik verkeerd gedaan had. Hoezo, bleven ze onrustig? Ze kropen weg, monsieur. Mijn Hector en mijn Cerberus, waar de heer omgeving bang voor is, die kropen met de staarten tussen de benen onder de biervaten in de kelder. Dus ze willen niet meer tevoorschijn komen. De duivel. Oh, excuus, monsieur. En wat betekent dat dan wel? Ah, honden, monsieur. Die letten hoofdzakelijk op geuren. Sommige geuren maken ze doodsbang. Dan kruipen ze weg. Ja, Wat voor geuren dan? Sta niet zo lijmig te vertellen, man. Schiet op. Zeker, monsieur. De geur van de beenderen van een gehangene bijvoorbeeld... die maakt honden doodsbang. Nou, daar zou ik ook niet bij gaan zingen van plezier. Maar wie loopt er met zo'n geur over de wegen? Sommige broeders van de nacht, monsieur. Om honden bang te maken en een slag te kunnen slaan. Wel zo, wel zo. Die monsieur die op een demoiselle leek... zou een over kunnen zijn. En dan wil je van mij weten wat je ermee moet doen? Luister dan. Smijt hem dadelijk weer naar buiten. Dat kunt u absoluut niet menen, monsieur. Monsieur. Kijk, kijk, kijk, kijk. Dat is een mooi staaltje van onbeschaamdheid, goede vriend. Men luistert niet aan sleutelgaten, werkelijk niet. Met uw verlof, ik was op zoek naar onze wantrouwige waard. Ik zag hier de deur openstaan en hoorde stemmen. Toen ik dichterbij kwam, meende ik te horen dat men mij besprak. Ja, u kunt het vreemd vinden... ...maar ik stel altijd zeer veel belang in wat men over mij te vertellen heeft. En dat is alles. Pardon, dat is niet alles. Ik heb zeer grote bezwaren tegen luistervinken... ...en ik weet ook heel goed wat ik aan moet doen. En daarom, monsieur, sta ik morgen vroeg tot uw beschikking... ...voor elk spelletje dat u maar wilt. En voor alles wil ik nu te eten hebben... Kom op hier, waard, of ik laat je zwellen. Eén ogenblik, mijn haastige sinjeur. Dit pistool schiet heel zuiver. En ik duelleer niet graag met voetgangers. Hm, voor mijn part omhelst u voetgangers. Ik heb geen tijd meer voor u. Kom op hier, waard, en ogenblikkelijk. Monsieur, mijn respect en tot na de maaltijd. Sluit die deur, wat best. Wat een onbeschaamde rekel. <laughs> Voor mij, Bart, omhelst u voetgangers. <laughs> Alsof mijn pistool van masterpijn Pijn was, zo weinig trok hij er zich van aan. En dat stemmetje. <laughs> en dat afschuwelijke paarse kostuum. Uh. Die verf van de Lub en die smerige chabot, monsieur. Ach, kom, kom, het was een heel modieus kostuum. En als zijn rechter middenvinger zat een prachtige diamant. Een of ander hovelingetje uit Versailles dat op avontuur is. Kom, kom. Hij zal ons geen kwaad doen. Misschien dat ik hem morgen vroeg een prik met een deeg gegeven om hem met afluisteren af te wennen. Overigens, ik heb wel schrikken hem. Schenk nog eens een ding, En haal wat meer wijn. Die waard zal het alweer vergeten hebben. Schijnen vanavond beslist gestoord te moeten worden. Ja, kom binnen. Met uw verlof, monsieur. De jonge seneur zegt dat hij zich verveelt... en in het dat het met u niet anders is. Als het u zo aanstaat is, is hij bereid... een spelletje 21 te spelen met u. Wat? <lacht> dat is pas koud bloed. Spelen wou hij, is het niet? En om precies te zijn... 21, monsieur... Monsieur, als ik iets mag opmerken, zeg het maar mijn of famuus. Het spreekwoord zegt dat lang niet alles is zoals het lijkt. Een beetje oppassen met je volaf. Maar dat kan ook de andere kant uitgelden, dat spreekwoord van jou. Inderdaad, lang niet alles is zoals het lijkt. <laughs> Heer Waard, zeg maar tegen de jonge senieur dat ik zeer vereerd zou zijn met het vooruitzicht hem een beetje te plukken. Hij is welkom op deze kamer. Voor een kaarten, een speeltafeltje en pijn. Maar monsieur. En wat jou aangaat, Kloschdown. Ga maar naar je bed. Je moet er morgen weer vroeg uit. Maar met u vroeg... Ik heb gezegd, Clashdown. Ga je gang baard. Alles is niet zoals het lijkt. Vindt u die plattelandsherbergen ook zo kriant vervelend, monsieur? Vooral als ik het vooruitzicht heb te spelen met iemand die zich niet voorstelt. Dage is mijn naam. Ah, een vreemdeling. Mijn bewondering, monsieur. Aan uw uitspraak is dat niet te merken. Dank u. Ik ben vrij veel in uw mooie vaderland geweest. Ik heb er gelukkig herinneringen liggen. Mag ik de eer hebben te weten wie ik voor me heb? Hmm, het zou misschien de eer verkleinen... U Dat een valse naam een slechte beloning voor uw gastvrijheid zijn zou. Ja. En uw echte naam? Is het eigendom van mijn familie, monsieur... ...en mag ik niet in mijn avontuurtjes mengen. Hopelijk kunt u daar begrip voor hebben. Voor zo'n jong ventje bent u al heel zelfbewust, monsieur. Dat belooft iets voor de toekomst. Jong? Ja. Hm. Vanwege mijn stem... Laat ik u mogen verzoeken daar geen grapjes over te maken, monsieur. Het is te laat om nog degens te trekken en ik ben heel gevoelig op dat punt. Uw onbeschaamdheid is werkelijk heel onderhoudend, monsieur. Ach, drink nog wat van deze wijn. Het Is uitstekend. Dat zal ik graag doen. Wilt u uh, nog een bepaalde limiet aanhouden bij de inzet? Ik zal zien wat ik in mijn zakken heb. Dit is mijn voorlopige limiet, monsieur. Mm, dat is een mooi stapeltje goudgeld. Het zien of ik er iets tegenover kan stellen. Nou, dit zou wel iets meer zijn. Ik uh, waarschuw u dat ik dit spel terdege ken. Dan zal ik veel van u kunnen leren. Wilt u een kaart afnemen om te zien wie de bank houdt? Juist, dat ben ik. Uh, uh, ogenblikje waarde, heer. Wat u daar deed, heette de paspas. <laughs> Die vingerbeweging ken ik ook. Uh, mag ik zelf even schudden? Zo. Wilt u nu maar afnemen? Nee, nee. Niet als u de patrofa gebruikt. Haha, monsieur. We kennen dit spelletje allebei. Ja, maar dat gaat zo makkelijk worden. Ah, schud u maar. Mooi. Kijk, nou hou ik de bank. Maar, dieu, dit is een onrustige plaats in de nacht. Wie zullen we nu weer hebben? Mm, nog een paar gasten, denk ik. Um... Ik zet acht louis, monsieur, en ik vraag een kaart. Alsjeblieft. Kijk, dat wordt nog mooier. Ik zet nog vier louis bij. Ja, en graag nog een kaart. Ach, dat is jammer. Heel jammer. Dat is voor u. Ja. Ach, wel alle. Kom binnen. Heer Waard. Als jij je gezicht eens goed bezag, dan vertoonde je het niet zo dikwijls. Wat heb je nu weer? Ik, ik vraag duizendmaal excuses, monsieur. Mm. Maar, maar er staan tien man van de gendarmerie des Konings voor de deur. Ze vragen om inlichtingen. En daar kom je mee naar mijn kamer, kerel. Ben jij stapeldol, dan sluit je mij voor een dievenvanger. Dat is geen sprake van, monsieur, maar, maar begrijp mijn positie als u wilt. Er schijnt hier in de buurt een brutale overval te hebben plaatsgevonden. De koets van de heer en de belastingen is aangehouden. Men heeft hem beloofd. Die kerels verdienen een stevig applaus. Uh, wel, monsieur, wat zet u in? Eens kijken. Um, de twaalf louis, hier liggen ze. Het, het paard van de rover is neergeschoten, monsieur. Hij is ontvlucht, maar hij moet nog ergens in de buurt zijn. Met dit weer. Arme kerel. Uh, Koopt u nog bij, monsieur? Zeker, zeker. Men heeft mij gevraagd of ik misschien gasten heb ontvangen... die te voet zijn aangekomen, monsieur. Ach, kijk toch eens wat een mooie kaart. Ja, daar zet ik nog tien louis bij mm -hmm. en graag een nieuwe. Mm -hmm. En wat hebt u tegen de dievenvangers gezegd, mijn beste hospes? Nog niets, monsieur. Nog niets, daar bezweer ik u. Maar ik moet antwoord geven. Wat raadt u aan dat ik doen zal? U hebt een formidabele wen, monsieur, ten Ik ben alweer fichu. Alsjeblieft. Heeft u enig idee wat de waard tegen de gendarme moet zeggen, monsieur? Uh, pardon? Oh, oh wat hij maar wil natuurlijk... Toen ik hier aan het zoeken was naar nou onderdak, heb ik een kerel de weg zien oversteken... ...vlak achter die kleine kapel die op de hoek van de grote weg naar Amiens staat. Hé, hey, kom, geeft u me eens een betere kaart. Ik, uh, ik zal uw mededeling doorgeven, monsieur. Uh. Maar als de gendarme de papieren van de heren wensen te zien... Dan, ...dan vertelt u ze maar dat ik speciaal afgevaardigde ben van de Republiek der Verenigde Nederlanden... ...en dat ik niet te worden. Oh, juist, uh, yes, monsieur. Zeker, monsieur. Wel, hier zijn weer twee kaarten. Hopelijk liet die rover geen voetsporen achter. Vidom, wat een slechte kaarten. Uh, het uh, zou moeilijk zijn om bij dit weer voetsporen te ontdekken, geloof ik? Ik druk mijn bewondering uit voor lieden die belastingpachters wat lichter maken. Ze is hopelijk echter dan uw rang als afgevaardigde, monsieur. <laughs> Zo, zult u nog een kaart nodig hebben? Nee, ziet u maar, 21. Gefeliciteerd, monsieur. Ik schijn even heel slecht te hebben opgelet. Alsjeblieft. Ziet er eens aan, ik doe bleer. En ja, dat doe ik nog eens. En nu zet ik op elk pakje... Oh, ja, daar. 16 louis. En de kans lijkt te keren. We zullen zien. Voor de eerste koop ik. En nog een keer. En ik zet nog drie Louis bij. En ik koop nog eens. 21. Volgende. Nog een kaart. Tien Louis erbij. 21. Volgende maar weer. Kaart. Twintig Louis erbij. En nog een kaart. Ach, Louis erbij. Nog een kaart. Van ja. En nu de laatste. Juist, nee, daar pas ik op. Ach, je bent formidabel gelukkig. Wel, dan ga ik zelf kopen. Tien mm, 10 of 20. Mm, 18? Huh, 25, daar gaat mijn bank. Ach, ach, is dit nou niet precies een slecht toneelstuk? Ja, kom binnen! Ik zou, monsieur, willen vragen wat hij morgen denkt aan te trekken. Oh, oh duizendmaal pardon, monsieur. Waar dat je voorskomt, kerel. Weg, eh, padelijk. monsieur. Ogenblikkelijk, monsieur. Nog duizendmaal pardon. Ach, oh, en wie nu nog op die deur klopt, krijgt een kogel door zijn kop. Mm, u lijkt me wel wat opvliegend met uw welnemen. Als wij morgen vroeg met onze degens tegenover elkaar staan, is dat gevaarlijk voor u. U kunt gerust zijn, monsieur. Dan ben ik ijzig kalm. Eigenlijk spijt het me een beetje dat ik zo'n interessante jonge man een degenstoot zal moeten toedienen. Dat sentiment siert u, maar is volslagen overbodig. Ik zal namelijk alle moeite doen om u te straffen voor de onbescheiden opmerkingen die ik u tegen de waard hoorde maken. Neemt u kaarten? Zeker. Uh, uh, uh, uh. Zo. en ik zet vijftig Louis bij. Nou, maar monsieur, zou u dat wel doen? Dat is een hele som. Dat is uw zorg niet. Nog een kaart alstublieft? Kijk, u bent fichu. Zet u bij. Mooi. Fichu, mijn arme monsieur. U gaat door. Ik zet dertig te bij. Mm, zo, dat was mis. Uh. Alsjeblieft. Hey, maar weer opnieuw. En nog eens. Wat heb ik nog? Uh, 23 juli. Kaart, alstublieft. Fichu bent u. Eh, zoals u zegt. Totaal fichu. Hopelijk heb ik morgen vroeg meer van... Fijne... Daar oh, met uw verlof, ik ga naar bed. Uh... Met zo'n stompje kaart en die lege flessen was zo'n herbergkamer zo. zo triest, vindt u niet? Ja, zoals u zegt. Mm. Wel, het was een aangename tijdpassering. Eh, uh, zeg. Als ik u was, zou ik die pas pasnormandouin nog wat oefenen. Die doet u veel te langzaam. En men stopt zijn kaarten tegenwoordig niet meer in de mouw. Men schuift ze onder het vest. Kijk, monsieur, zo. <lacht> ja. Zo? <lacht> <Wel? kling> nou, uw uh, knecht komt bij wel werken voor ons klein degenspel, naar ik aanneem. Ja, yes, yeah. ja. Nou, dan. Uh... Wens ik u een goede nacht, monsieur. Goede nacht, monsieur. Ah. Hm, te drommel. Alles is werkelijk niet wat het lijkt. Zuigeling die ik ben. Enfin, morgen maar verder zien. Ah. Monsieur, monsieur, weet u zo goed uh, zijn wakker te worden, monsieur? Uh, uh, uh, wat? Oh, oh, ja, ja. Uh. Hoe laat is het, klosje dan? Te laat, monsieur. Oh ja. Wat zeg je daar? Te laat? Wat, wat bedoel je, man? Ach, monsieur. De dingen zijn nooit wat ze lijken. De mens zal helemaal niet. De jonge heer waar u mee zou duelleren is weg. Zo. <laughs> Ik geef hem gelijk. Ik zou het werkelijk nagevonden hebben om hem te moeten verwonden. Juist, yes, zoals monsieur opmerkt. En onze paarden zijn ook weg. Ook? heeft die jonge vregen, die, die over de brutaliteit gehad. Inderdaad, monsieur. Oh. Hij had die brutaliteit. Paarden, zadels, hoofdstellen, alles weg. Hm. U kunt buiten de afdrukken van de hoewijzers nog zien, als u dat kan troosten. Ja, geef hem een kamerjas en roep ogenblikkelijk de waard. Die kerel zal me moeten vertellen hoe dat zomaar mogelijk was. Ach, wat sta je er nog, man? De waard zit bevend in zijn keuken, monsieur. Hij vreest dat u hem de oren zult afsnijden. Hij heeft een paard en een muilezel te koop geboden. Goed, koop die beesten, zadel ze op en dan kunnen we weg. Heeft monsieur misschien wat geld voor? Ach, natuurlijk. Ik... Oh, Alle duivels, ik heb al mijn geld verspeeld. Wat een toestand. Wil monsieur nu eindelijk geloven dat lang niet alles is zoals het lijkt? Man, hou op. Je klinkt als een kraai op een mistige ochtend. Nou, kijk eens in mijn kleine zadeltas of daar nog wat in zit. Ik meen monsieur gelukkig ook zo wel te kunnen helpen. Dit zijn honderd louis, monsieur. Nee, ik leen geen geld van mijn knecht. Strijk dat geld weer op. Ik verzeker, monsieur, dat dit zijn eigen geld is. O oh ja? Verklaar dat wonder dan. Ik heb de vrijheid genomen om een tijd lang door een kier van de deur toe te zien hoe de heren speelden. Toen ik meende dat monsieur een beetje assistentie moest hebben... ben ik gaan vragen wat monsieur vandaag wilde aantrekken. En toen heb jij geld van de grond geraapt. Oh nee, monsieur. Dat zou onbehoorlijk zijn geweest. Ik heb het uit de zak van de jonge monsieur gevist. Met u wel nemen. Zeg, Closdown. Jij bent dus een zakkenroller. Helaas, monsieur, helaas. Oh. In mijn jonge jaren heb ik me daaraan schuldig gemaakt. Zakkenrollen is een ernstig misdrijf, Closdown. Daar kun je zware straffen mee oplopen. Ik zal daarom je maandgeld maar verhogen. <laughs> Hoe is dat spreekwoord ook alweer? Alles is niet zoals het lijkt, monsieur. Ja, en wat die aanbieding van de wijf betreft... misschien wilt u straks zelf even in de stal komen kijken. Och, wat een scherminkels. Dat paard. Oh, dat arme dier. Een levend geraamd, helemaal overkoots. En is dat een muilezel? Dat lijkt eerder een half gesmolten kameel. En daar wil jij tien louis voor hebben? J jij afzetten. Het, het zijn de beste dieren uit de hele buurt, monsieur. Dat zweer ik. Met zes louis zijn ze ruim betaald. Meer geef ik niet. Staan niet zo aan een motortrekker, Kloschdorven. Wat is er nou? Wil, monsieur, iets op zee komen? Ik heb hier iets op de grond gevonden. Een speelkaart, laten zien. zien. Hmm, er is iets op geschreven. Tuin van het Palais Royal. 12 juli. Wel zo. Juist. Geef op die beesten waard. We zorgen ons zadels en hoofdstellen ook. Maak voort, klasduin, we gaan naar Parijs. Naar de tuin van het Palais Royal. We gaan de paarse Chevalier opzoeken. Tweede deel. Mademoiselle Sylvie. Parijs, 12 juli 1789 Lieve vriendin De toestand wordt met het uur dreigender Zijne Majesteit, onze goede koning, heeft zich laten misraden en de sieu de Broccoli opdracht gegeven om zijn leger naar Parijs te brengen. Denk u dat in. Parijs lijkt meer en meer op een ketel vol kokende vloeistof. Een brouwsel waaruit gevaarlijke dampen opstijgen. Ik heb het uiterste geprobeerd om Zijne Majesteit een ander plan voor te leggen. Helaas ben ik een lelijk man, dat weet ik. En haar Majesteit houdt niet van lelijke mannen. Ze heeft altijd het laatste woord. Dat was deze keer een marsbevel voor de broccoli met zijn halsafsnijders. Mijn bedienden komen mij juist vertellen dat de tuin van het Palais Royal vol opgewonden burgers is. Dat er felle woorden vallen. Dat de soldaten van de regimenten Lambesque en Royal Vlaanderen tot muiterij zijn gekomen. En onze opdracht schijnt nog steeds niet te worden uitgevoerd. De luitenant van politie zit achter die drommelse chevalier in het paashaan. Hij heeft de brutaliteit gehad mij een brief te schrijven, waarin hij beweerde dat de twee mannen die hij buiten gevecht stelde, verraders en dieven waren. Ik wil dat seigneurtje te zien krijgen. De onrust stijgt. Er komen horde opgewonden burgers voorbij mijn huis. De hemel beschermde onze koning. Als monsieur doorgaat met het opzij stoten van de mensen om ons heen... dan krijgen wij onaangenaamheden. Dan zien we wel weer. Opzij maar. Ach, jongen, jongen, wat een gedrang. De hele tuin is opgepropt vol. Hoe, hoe vind ik die paarse bandiet nou? Dat meen ik wel te weten, monsieur. Bent u deze kant maar uitgaan? Naar die promenade, daar rechts, alsjeblieft. Soms weet jij verwacht, heer Kloosdorren. Goed, we gaan waar je wilt. Opzij, opzij, maar. Hé, hey, hier is het inderdaad rustiger. Waar nu heen? Als monsieur zo goed wil zijn mee te helpen om de uithangborden van de restaurants te bezien. Wij zoeken het wapen van Artois. Je je, we zoeken een schurk en een paars kostuum. En ik wilde wel dat je af en toe je koksroeping vergat. Monsieur, iedere Fransman die naar de tuin van het Palais Royal gaat en een beschaafd mens is, die komt in het wapen van Artois. Kijk, daar is het. Mag ik monsieur verzoeken daar even binnen te gaan? Och, waarom eigenlijk niet? Tussen die boelende bende idioten krijg ik die vent toch niet in handen. En een enkel glas wijn zou geen kwaad kunnen. Ik wens, monsieur, een uitstekende dag. Monsieur heeft zeer veel geluk. Wel zo. Wat meen je, brave man? Ik zal de eer hebben, monsieur, een paar forellen voor te zetten... ...zoals die zelfs uit mijn keuken niet al te dik was verscheiden. Mag ik, monsieur, verzoeken hier plaats te nemen? Ik zal volstaan met een halve fles boom, beste kerel. Oh, nee. Monsieur zal mij toch ruwel niet aandoen... ...mijn mooie forellen af te wijzen. Forellen à la manière des Ardennes, door mij Anselme Chavigny... Alle respect voor uw kunst, monsieur Anselme Chavigny, maar ik ben niet gedisponeerd om uw forellen eer te bewijzen. Met uw verlof, monsieur. Men is altijd gedisponeerd om een creatie van mijn keuken te genieten. Er zijn jonge ridders die er zelfs de lieden voor vergeten hebben, monsieur... Zelfs de liefde. Wel, in een restaurant kan men de eigenaar niet voor het hoofd stoten... maar ik waarschuw u dat ik misschien erg plotseling weg zal moeten. Mijn voorraden, à la manière des Ardennes, monsieur... zijn als de magnetische rotsen. <laughs> Niemand kan ze plotseling verlaten. Hmm. Ik heb mijn bediende teken gegeven... dat monsieur bediend wenst te worden. Zo vlug? Oh. Hebt u een toverkeuken, monsieur Anzen? Monseigneur de Herter de Rouen... had mij de eer bewezen het gerecht te bestellen... Helaas is er zoveel onbehoorlijk rumoer buiten dat Monseigneur onherroepelijk te laat zal komen. Over tien minuten zijn de forellen minder volmaakt. Daarom heeft monsieur geluk. Hij eet de forellen. Ah, u bent een streng tafelmeester merk ik. En wat krijgt die arme hertog dan als hij moe en wel opduikt? Het nederig verzoek ze weer te verwijderen. Mijn restaurant is geen eethuis, monsieur. U eh, ontvangt hier een select publiek, monsieur? Pardon, monsieur. Ik ontvang geen publiek. Ik ontvang bewonderaars van mijn kunst. Hm? Daarom heeft monsieur ook op dat punt geluk, want zonder de buitengewone onrust zou ik de vooralen niet met monsieur hebben laten kennismaken. kennis maken. <laughs> ik apprecieer uw welwillendheid. Um, ben ik goed ingelicht dat zich hier af en toe een bepaalde jonge chevalier ophoudt die een kostuum draagt? Welke tint paars, als ik vragen mag? Vermoeide Flo, verliefd Bietje, oh, oh, oh, dromende oh, oh, oh, oh, filosoof. Mag mijn beste, monsieur Anselme. Heb een beetje genade met een buitenmannetje. Ik moet bekennen dat ik die modenamen niet ken. Dan kan ik alleen maar vertellen dat er hier negen jonge chevaliers komen die paars dragen, monsieur. Paars is sinds vorige maand de kleur van de wilde dromers. Van de. Wat zegt u? Zo noemen de jongelui à la mode ze. Oh, die miserabele lawaaiwakers. Oh, mijn creaties verpieteren. Ik ga toezien op het opdienen met uw verlof. Wel, Kloschdorne, tot zover heb je goed geraden. Als het tenminste raden was. De herbergier waar wij die monsieur in het paars ontmoetten, vertelde mij dat die monsieur harde woorden liet vallen, omdat zijn kip met beentjes aan al werd opgediend. Mm -hmm. Daardoor begreep ik dat het een bewonderaar van dit huis moest zijn, monsieur. Zelfs in mijn taverne heb ik gehoord van de uitgelezen manier waarop hier gebraad wordt opgediend. Dank u in, monsieur. Een zachtjes, gestoofde kip. In Ville daar vrij gaargestoofde kip wordt van alle beentjes ontdaan. <tie> In een geheime saus gevleid Oh, goed, Algoed, algoed, manlief. Je ogen puilen uit. En ik geloof erachter dat jij je veroorloopt om te watertanden. Maar, monsieur, ik meen mijn plaats te kennen. Ongelooflijk, onbeschrijdbaar, onverdraaglijk. maar beste, monsieur Anselme, wat is er? Heeft een vooral geweigerd met mij kennis te maken? Moet ik eerst een bewijs van adeldom overlijden? Bijna vijftig jaar creëer ik mijn werk, monsieur. Nog nooit, nog nooit maakte ik iets dergelijks mee. Ik weet het, de vooral is aangebracht. Oh, foei, monsieur praat tegen mij niet over aanbranden. Ik ben geen kok. Sommige koks, monsieur Ansel. Zelf... Houdt u mond. Ik wil geen gesprek voeren over dagloners. Stel u voor, monsieur, mijn assistenten zijn weg. Ze staan buiten bij een oproerkraaier... die de mensen de wapen roept. Is dat misschien iemand die u niet wilde toelaten, monsieur? Het is die kale dichter, monsieur, die Camille de Moulin. Zijn hele aanhang staat om hem heen. En mijn assistenten, mijn assistenten... hebben zover vergeten wat passend is... dat ze mij voor kooklakei uitmaakten, toen ik ze terug wilde roepen. Oh. Ach, monsieur, mijn arme forellen. Zijn ze geschrokken, mijn arme vriend? Oneetbaar, monsieur, volslagen oneetbaar. Drie hele minuten te lang op het vuur. Ach, wat een tijd, wat een tijd. Ze zullen eetbaar worden. Onmogelijk. Wijs mij uw keuken, monsieur Anselme, en ik zal u tonen hoe wij uit het Ardennenforel eetbaar maken. Uitgesloten, u bent mij onbekend. En... Rosmarijn. Wat? Quatre rechablis, zacht gewaar, nog nooit vertoond. Twee vingertipjes cayennepeper, poeder droog, twee minuutjes zachtjes doorsmoren. Dat, dat durf ik niet, nee. Ga maar voor, monsieur Anselme. Ik daag u uit. In naam van de forel à la manière d'Ardenne. Dan, volg me, monsieur. In naam van de forel à la manière d'Ardenne. <tied> Monsieur, wilt u me helpen, monsieur? Wie? Wat? Oh, bent u een dame? Wat een vraag, monsieur. En dat aan iemand die half dood van schrik is. Waar zijn uw manieren, monsieur? B uh, waar is monsieur Anzelle? Uh, met, met, met, met de forel in de Ardennen. Uh, pardon, met Klochdorn in de, in de Chablis, zachtjes opsmorren. Oh, de, de duivel, mademoiselle. <laughs> monsieur, waar haalt u die bartaal vandaan? Uh, ja. <laughs> En u hebt niet eens wijn voor u. Kom, u moet me een stoel aanbieden. En hem er toch niet zo zonderling aankijken. U bent heel beslist geen Parijs, hè? Hey, die duizendmal excuses, mademoiselle. Neemt u plaats. Ik, eh, Twee dingen verwarden mij een tikje. Ach, dat weet ik immers. Mijn ogen en mijn lippen, dat zeggen alle mannen. Het wordt zo vervelend. Pardon, uw stem die herinnert mij aan een struikrover. Nee, maar... Mag ik u wel zeer bedanken voor uw vleierij, monsieur? Zal ik u een fikse oorveig toedienen? En dan is er nog iets dat mij aan hem herinnert. Die paarse mantel die u draagt. Maar dit is geen mantel, dit is een rendingote à la déesse, monsieur. Uit welke wildernis komt u? En wat heeft de kleur te maken met uw herinneringen? Komt u misschien van de galeien? Die tamelijk dolzinnige roofridder waar u me aan herinnert... zou hier vandaag opduiken naar ik meen te weten... Wat is er, mademoiselle? U wordt een dikke blik naar het meleks. Monsieur, uw knecht is een genie. Een uitgesproken genie. Ik sta voorgoed aan hem de ereplaats af op het gebied van forellentoebereiding. Oh, mademoiselle de Brete, U, dienaar. Wat mag ik voor u creëren? U zei forellen? Oh, een enkel forelrugje. Een schijfje geroosterd brood, een schijfje citroen en een glas van die chablis van 1768, Anselm. En uh, dien het hier maar op. U was, mademoiselle de Veend. Maar u zult er moeten toestaan dat ik eerst monsieur hier bedien. Hmm, dat kan de knecht van monsieur wel doen. Ga je gang, Anselm. Geheel tot uw dienst, mademoiselle. De manier waarop u over mijn knecht en mijn menu beschikt, mademoiselle. Voor u ben ik voorlopig nog mademoiselle de marquise de Brees, monsieur. En als ik er lust in heb, kan ik desnoods over uw hoofd beschikken. Mijn hoofd, mademoiselle, zit tamelijk stevig op mijn hals. U kunt het op hol brengen, daar bent u al mee bezig, maar verder gaat uw macht voorlopig echt niet. Ah, monsieur, u maakt een complimentje. U zou zo waar charmant kunnen zijn. Als iemand u een goede opvoeding gaf. De beste opvoeding is niet bestand tegen uw nabijheid, mademoiselle. Ach, dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd. U hebt geest, monsieur, weet u dat? En de diamant die u aan uw vinger draagt... ...herinnert me ook aan die brutale oplichter die over uw stem beschikte. Kijk, u wordt weer bleek zou me genoegen zijn, monsieur, nu een proef van mijn kunnen op te dienen... ...die beter uitviel dan de kip in de trois coulons. Maar die vis, mm, ze geurt goddelijk. Ach, kijk toch wat je doet, lombard. Wat bezielt je? Nou, wat sta je er te kijken? De, de stem. De stem van deze demoiselle, monsieur. Dat is mijn zaak, ezel. Nou, ga een ander bord halen en gedraag je passend. Zeker, monsieur. Uh -huh. Toevalligheden zullen we met uw verlof niet aanroeren, mademoiselle. U zelfs mijn knecht van uw stem in de war raakte. Zult u zo goed zijn duidelijk te maken waarom u hier opdook en waarom u mij om hulp vroeg? Maar ik wilde alleen uw hulp om door die opgewonden bende kanai daarbuiten te komen, monsieur. Hm? Iedereen trekt bladeren van de heggen af, steekt die op zijn hoed, iedereen loopt met pistolen en degens te zwaaien, hele horde kerels uit het kwartier Saint-Antoine zijn komen aanzetten. <laughs> Daarom kwam ik hier. En u zeurt maar over diamanten en rovers en paarse red and goats. Mooi gespeeld, mademoiselle marquise, voortreffelijk zelfs. Maar nu een paar kleine ophelderingen, als het u belieft... ...voor mijn knecht terug is met een ander bord. Wel, maar u zult begrijpen, monsieur... ...dat het alleen is omdat ik bang ben voor wat er daar buiten gebeurt... ...en niet omdat u recht op verklaringen zou hebben. Dat begrijpt u toch, naar uw geek? Oh, alles wat u wilt. Maar zonder verklaring zal mijn vooruil maar niet smaken. Maar u zult toch tot na uw maaltijd moeten wachten, monsieur. Als de bedienden hier heen en weer lopen, doe ik geen mond open. Toegestaan. Zo... Clash down, dien maar op. Dat is genoeg, dank u monsieur. Zijn we zover dat ik een paar opheldingen krijg, mademoiselle? Die, uh, die roven waar u over sprak, dat is mijn tweelingbroer, de Odebrees. Hmm. Oh, hij is zo wild, monsieur. Hij dwaalt overal rond, hij leert, hij dobbelt. Oh, hij verliest al wat hij heeft met dat dobbelen. Oh, nou, naar wat ik me herinner, hoeft u zich daarover geen zorgen te maken. Meent u? Oh, gelukkig. Maar hij is heel beslist geen rover, monsieur. Dat staat zijn rang hem niet toe. En bovendien kan hij dadelijk belastingpachter worden. Daar zie ik geen tegenargumenten. Maar die diamant... ...die heb ik hem zien dragen... Wel, nee, monsieur. Bij onze geboorte liet onze vader twee volkomen gelijke stenen opzoeken. Vader was een groot bewonderaar van een zekere Calliostro, weet u. En Calliostro had gezegd dat twee volkomen gelijke diamanten onze harten gelijk zouden laten kloppen. Heel dichterlijk, mademoiselle. En die paarse reddinggood. is dan het bewijs dat Calliostro het bij het rechte eind had? Ach, wat? Paars is immers de modekleur. En nu we daarover spreken... U zou er goed aan doen, zelf ook een kostuum van die kleur aan te schaffen, monsieur. Ach, dat zou u heel goed staan. Uh, rijdt uw broer altijd gemaskerd rond, mademoiselle? Niemand weet ooit van tevoren te zeggen wat Hero gaat doen of laten, monsieur. Weet u genoeg? Uh, nee. Maar laat ik me voor alles aan u voorstellen. André ten Dage, Nederlander, zonder beroep. Natuurlijk zonder beroep. U bent geen roturier, monsieur. In mijn vaderland heden de beroeploze roturier, mademoiselle, of parasieten en is min of meer fantasieloos in mijn vaderland. En mag ik nu weten hoe uw voornaam is? <laughs> u bent werkelijk heel mooi onbeschaamd, monsieur. U zou me kunnen helpen, maar dat wilt u natuurlijk niet. U bent veel te wantrouwend. Mag ik, monsieur, een ogenblik sturen? Stil, daarom. Misschien lijk ik wantrouwender dan ik ben, mademoiselle. Tegen een bepaalde prijs zou ik misschien bereid zijn te helpen. En... Die prijs is, monsieur. Uw voornaam en de roos die u in uw kapsel draagt. Monsieur, oh. om s'hemels wil, monsieur. Fijn kerel, weg. U bent heel ridderlijk. Goed, goed, als u me helpt, dan zal de prijs die u vraagt u niet ontgaan. Ik smeek, monsieur, om oh, een oogje. Maar ik ogenblik. hoop dat je wegkomt komt, rekel, of Op krans krant van je af en mijn eigen stok. Zo. Sommige bedienden vergeten hun plaats af en toe. <clears throat> Gaat u verder. Ergens bij een barrière staat een wagen, monsieur. Afgedekt met zeildoek, bespannen met vier paarden. Kunt u vier paarden hanteren? Ook wel zes, mademoiselle. Wat is de lading van die wagen? Als een echte ridder mag u dat niet vragen en ook niet weten. Maar het geluk en de toekomst van zeer veel mensen hangt ervan af... dat de wagen veilig over een grens komt. Oh, daar gaat weer een bende kanaille voorbij. Eh, gesteld dat ik die opdracht volvoer, mademoiselle. Zou ik daarna kans hebben, monsieur, uw broer nog eens te ontmoeten... Kijk, nu vraagt u meer. Uw toon klinkt naar degenspel. Bent u boos, op Hero? Niet meer sinds ik zijn zuster heb leren kennen. Maar hij heeft de vrijheid genomen op mijn paard te gaan zitten... ...toen mij dat helemaal niet uitkwam. Daar zal hij verontschuldiging van moeten vragen. Hij zal u uit het venster smijten. Ten eerste ben ik daar zelf bij... ...en ten tweede moet er dan toch een venster in de buurt zijn. Als Hero iemand uit een venster wil smijten... ...dan is er altijd zo'n ding in de buurt. Hero, monsieur, is stenger en heel sterk. Dat is allemaal latere zorg. Nog één vraag. Uw broer lijkt me een grote held, als ik u zo hoor. Waarom doet hij u de dienst niet, die ik op mag gaan nemen? Dat is het juist, monsieur. Hij had hier moeten zijn, hij is er niet. En de opdracht moet volvoerd worden, vannacht nog. Ik begin te geloven dat het met dat daar verband houdt. Met dat of met iets anders. U zult erop moeten rekenen dat u misschien wapens zult moeten gebruiken. Monsieur, durft u? <laughs> Waar mag ik u na afloop ontmoeten, mademoiselle? Ik hoorde uw knecht de herberg de Trois-Colomb noemen. Is dat in Cholre-le-Château, monsieur? Mm -hmm. Dat dacht ik al. Dan, als uw opdracht vervoerd is, vindt u daar een briefje. En dan zult u ook weten waar we elkaar weer terug zullen zien. Ach, het is allemaal volkomen dwaas. Eigenlijk ben ik naar Parijs gekomen om een tijdje rustig te leven... maar ik zal nu eenmaal nooit wijzer worden. En wat al die vervelende mannen over uw ogen en uw lippen gezegd hebben... is waar, mademoiselle... Ik zou er willen bijvoegen dat u het voorhoofd hebt van Cuter en de haren van Aphrodite triomfant. <tiedert> u zult u fortuin maken met die complimentjes, monsieur. U zult dit herhalen waar dat mens van de Caillie bij is. Ze zal barsten van nijd. En madame de Choiseul zal u bij haar echtgenoot introduceren. En dan krijgt u een regiment soldaat of een landgoed of een hele land. Ik ruil het allemaal voor één enkele voornaam en een enkele roos. Waar vind ik die wagen, mademoiselle? Monsieur, oh monsieur. U oh, zit daar alweer schor? U gaat omstreeks middernacht naar de barrière du Tron. Links ervan is een smal pad, buiten de gracht. En daar staat een grote schuur waar een zijdeur open zal zijn. U blijft bij die zijdeur staan tot u iemand hoort fluiten. Dan zegt u, de zaaiers wachten. Hm? Men brengt u dan bij de wagen. Zodra u op de weg naar Le Bourget bent gekomen, dan rijdt u of alle boze geesten van Parijs u op de hielen zitten. Want dat zal geen inbeelding zijn, monsieur. Mm -hmm. Dat lijkt een onderhoudend ritje te worden. Oh, als u wist hoeveel ervan afhangt. Nou, als u Le Bourget achter u hebt, zult u zo onopvallend mogelijk de Vlaamse grens moeten zien te bereiken. Wel, wel, dit is geen wandelritje. Ik neem aan dat ik bij eventuele rustpozen buiten de bebouwde streken zal moeten blijven. O, ja, dat heel beslist. Eenmaal in Vlaanderen gaat u naar de stad Kortrijk. Vraagt daar naar monsieur de Kamerlink, die daar een handelszaak heeft, en geeft hem alles over. U krijgt een ontvangstbewijs, en daarmee gaat u dan naar de Trois-Colombes. En dat is alles? Dat is alles, ja. Een paar gaten in mijn huid lijken er ook bij te kunnen komen. Bent u bang, monsieur? Uh, mademoiselle... Weet u waarom ik naar Parijs kwam? Ik ben zo dom geweest scheep te gaan met een zekere Joris van Baanbrugge. Joris bleek een zeeschuimer. Het was een opperbeste kerel, maar dat belette mijn landgenoten niet om hem op te knopen. Ik heb mijn lieve moeder daarna beloofd wat kalmer te leven. En om weer aan een geregelder toestand te wennen, stuurde mijn oom mij hierheen. Begrijpt u mijn kleine probleem? Hmm, ik dacht het al. Vleiers zijn altijd maar babbelaars. Zulke opmerkingen pleeg ik te onthouden, mademoiselle, en te laten betalen. Wie weet. Misschien betaal ik ook wel. Tot ziens, monsieur André. Het is absoluut geen nacht om op straat te zijn, monsieur. Men is in opstand gekomen tegen iets of iemand. Men heeft straatpatrouilles ingesteld. We zullen worden aangehouden. Dan smijten we de kiddels ondersteboven en lopen verder. Heb je de pistolen gekocht en geladen? Vier stuks met uw welnemen. Maar. Kunt u niet wat meer in de schaduw blijven, monsieur? Oh, oh. daar hebben we de narigheid al. eens. Waar gaat dat heen? Wat gaat jullie dat aan, kerel? Ga uit de weg. Dit is een waakpatrouille van het soevereine volk, burger. Blijf beleefd en geef inlichtingen. Het is ook in jouw belang. Maar dat is Foubandel, Eustijn Foubandel, mijn brave kerel. Kijk maar aan, ken je me niet weer? Kloch, dan, jij schrik. <lacht> <lacht> Hoe is het met Marie, en met Marguerite, en met Clementine, jij ouwe snoepers? <lacht> Deze hier is erg tegen ijdelheden van dat soort. Wat doe jij zo laat op straat met een musket op je nek en een lantaarn in je hand tussen? Hoe is het met die blonde Nelly? Heeft me in de steek gelaten voor een grenadier, parbleu. Ik ben aanvoerder van deze waakpatrouille. Wij zien erop toe dat de Broglie geen soldaten binnensmokkelt... ...en dat er geen verdachte hovelingen rondscharrelen. Kun jij voor je heer instaan, ouwe uh, pretmaker? Volkomen, absoluut. Eerlijk gezegd zijn we op weg naar een wezentje dat hem beloofd heeft... ...dat ze heel vriendelijk voor hem zou zijn. Zeg, ben je gek geworden? Oh, duizendmaal pardon, monsieur. Nou, luster, je laat ons natuurlijk door, is het niet? Met alle plezier. Als jullie nog een patrouille tegenkomen, het wachtwoord is... ...leven de natie, leven de koning. Wel, ik wens je veel geluk, burger. Doe dat vriendinnetje de groeten van de twintigste waakpatrouille. <laughs> Tot ziens, kloosdoorn. Goedemiddag, burger. Tot ziens, zuster. Nou, dat was een gelukje, monsieur. Hoorde u dat? Ze zoeken verdachte hovelingen. En wij lopen rond als twee arsenalen met al die degens en pistolen en kruidzakken. Monsieur, wij vragen om ellende. Hoeveel geld heb je nog bij je? 55 Louis, monsieur. Geef mij er 40, hou de rest en maak dat je wegkomt. Maar monsieur... Je ment je overal in waar een bediende buiten hoort te blijven. En je verveelt hem me met je gejammer. Ik zal zien een Elsasser te vinden. Die zijn zwijgzaam en heel dapper. Monsieur doet me verdriet. Al ben ik dan een Ardenner? Ik hoef voor geen drie Elsassers opzij te gaan. Dat ik, monsieur, een paar keer minder te moeten waarschuwen is... Omdat en... alles anders is dan het eruit ziet. Dat lesje ken ik al. Maar ik wil je onheersgekrast niet meer horen. Geef me het geld en ruk in. Nee, monsieur. Als u in gevaar gaat, dan blijf ik bij u. Zo zijn wij ja, Dennis, nog eenmaal. Goed, op één voorwaarde. Mond dicht. Goed verstaan? Mond dicht! <tied> uh, Ja, monsieur. Uh, zeker, meneer. monsieur. vast, man. Eend jezelf. Allee! Allee! Allee! Huh! Allee! Allee! Allee! Allee! Allee! Allee! Allee! Met u, er u, met u, Dat is alles. Hier. met u, met u, met u, zijn op met Dat is misschien wel goed, met u, met u, met u, met u, met u, met u, met u, met u, met u, Monsieur. Monsieur. De dag breekt aan, monsieur. Ja. Ja, ik ben wakker, beste kerel. Oh, die nevel is akelig kil. Toen ik nog meevoer met Joris van Baanbrugge, kon ik bij de ochtendwacht altijd hete chocolade drinken. Oh, daar knapt de mens helemaal van op. Wij, een maken altijd hete koffie, monsieur. Koffie. Maar jullie zo rijk, dat zal wel wat aan belasting gekost hebben. Onze koffie niet, monsieur. Die haalden we zelf uit het Walenland aan de Maas. Bij nacht, zogezegd. Ik ben zo vrij geweest nu een klein vuurtje aan te leggen... en daar wat koffie op warm te maken. Gelukkig had ik nog even tijd om een paar dingen in te slaan... voor we weggingen. Als monsieur het eens wil proberen... Oh, oh, oh, oh. Jij bent een parel onder de lijfknechtskloch, daar en daar gaat niets van af. Oh. Ah, zeg, heb je eigenlijk zelf al geslapen? Ik ben zo vrij geweest de wacht te houden, monsieur. We zijn nog niet voorbij Beauvais, weet u. Er kan van alles gebeuren. En dan kruip je nu ogenblikkelijk onder deze mantel en je gaat slapen tot ik je roep. Hier. Maar dat past niet, monsieur. Dat kan niet. Mond dicht. Dit is een bevel. Als je binnen vijf minuten niet snurkt als een os, ...ontslaat je op staande voet. Als. Als monsieur het beveelt, ja. dan, dan. past het bedien. Dit om. Zo. Rust maar uit, knaap. We kunnen nog inspanning genoeg krijgen. Ah, ik zal nog wat koffie drinken. Goedemorgen, monsieur. Kijk. Ke Kijk. Daar hebben wij een bekende. Komt u eens wat dichterbij? Wij moeten praten. Dat kan ook zo hè? U wou waarschijnlijk iets horen over uw paard, is het niet? <laughs> Kijk, hier heb ik een beurs. Neem me niet kwalijk dat ik u die toewerp. Maar u bent maar te driftig om dichterbij te komen. Uw zuster vertelde u zeker dat ik hierheen ging. Wilt u beweren dat Sylvie zich hierin gemengd heeft? Oh, spreek op, monsieur. Dit gaat alle grapjes te buiten. Bent u niet zo op? Dacht u dat ik voor mijn gezondheid op dit natte veldje bivakkeer? Wat komt u overigens doen, behalve ongevraagd geld om u heen smijten? Vertelt u me eerst waar u mijn zuster gesproken heeft en in hoeverre zij hier iets mee te maken heeft. Mademoiselle Marquise de Breze deed me de eer aan mij iets op te dragen waar haar broer zich mee had zullen belasten. Haar broer was echter niet komen opdagen. Die was misschien bezig met paardendiefstal en vals kaartspel. Als ik niet dezelfde zaak diende als u, monsieur, dan haalde ik u het veld over de oren vanwege die opmerking. Maar goed, mijn uh, zuster is dus in Parijs gebleven. Bij mijn weten wel. Maar in hoeverre dienen wij dezelfde zaak? Dat merkt u nog wel. Voorlopig raad ik u aan om niet door Beauvais te rijden, maar buiten om te gaan. Neem de weg over Saint-Just en Breteuil. ga door tot aan de herberg Au Roi-Renaud, blijft daar tot morgen vroeg. Maar van uw lading hangt veel af. Die is gevaar dat die in verkeerde handen terecht komt. Ik hoop u toch nog eens ergens te ontmoeten waar ik u wat bescheidenheid kan aanleren. <lacht> monsieur, wie weet. Maar denk er wel aan dat lang niet alles is, zoals het lijkt. ...en pas op voor drie oude mannetjes op de brug bij Beauvais. Tot ziens, monsieur. Iedereen heeft hier het beroemde spreekwoord in de mond. En zeer terecht, monsieur. Ja, wat nou, ben jij maar op de been? Terwijl u dat gesprek voerde, sloop ik dat bosje daar achter ons binnen... ...om die jonge chevaliers wat dichter te bekijken. Had dan liever gegrepen, mijn beste. Zijn tong is te glad. Met uw verlof, hij was niet alleen... Hij had begeleiders. De rest van zijn roverbende misschien. Drie vrij oude mannen, monsieur. Alle met lang grijs haar. En alle gemaskerd. Span de paarden in, beste kerel. Ik zal je helpen. We gaan weer op weg. Maar niet zoals monsieur de Paarse chevalier aangaf. Er zijn me te veel geheimen rondom monsieur de Paarse chevalier. 13 juli 1789. Lieve vriendin, het schijnt dat ik niet anders meer berichten kan dan onheilen. Wat ik vreesde, wat ik tot het uiterste heb te voorkomen, is gebeurd. De dreiging van het leger van de Broglie en deze aanval heeft het volk van Parijs tot woede gedreven. Ach, men kan honger en wanhoop ook niet met huzaren-sabels overwinnen. Er wordt naar wapens gezocht, naar koren, naar brood. Er worden kokarden gedragen, het rood en blauw uit het wapen van Parijs met een witte band ertussen. En een zekere madame du Berne, een oude bedriegster, heeft op de Place Louis-Kaise gegild dat die drie kleur zegevierend over de wereld zal gaan. Onze koning, onze goede koning is dermate opgestookt dat hij blijft volharden in een houding. Hij wil zijn volk niet aanhoren. Ik zou nu juist bij hem moeten zijn, ik weet het. Maar vannacht stierf mijn vader, en voor het eerst voelde ik hoe hij, ondanks alle strijd die tussen ons was, mijn leven richting heeft gegeven. Mijn gedachten dwaren steeds naar hem, en het is of ik zijn zware stem ergens in de verte hoor bulderen, menselijke vulkaan die hij was. Genoeg. Ik moet je nog een onheil melden. De wagen die een lading droeg, wat dan zo ontzettend veel voor ons afhing, is door bedriegers gestolen. Onze mensen kwamen iets te laat. Ze hebben geschoten en hun paarden half doodgereden, maar konden niets uitrichten. Er zat een dolle man op de bok, die zich als een bezetene weerde. Ons loopt alles tegen. Parijs is een opstand. onze koning in gevaar. Mijn geest dof en krachteloos van verdriet. Al wat ik toch kan doen is hopen dat onze man in Bethune ons helpen kan. Wel, flash down. de brug hebben we achter ons. En aangezien het er een was die ik zonder de raad van de paars monsieur heb uitgekozen, hebben we geen dreigende mannetjes gezien. Zoals monsieur opmerkt, alles is rustig. Maar weet monsieur hier de weg? Oh, zeker. Die zal nogal net zo zijn als acht jaar geleden, toen ik hier al rondreed. We gaan over Grandvilliers en Twaag naar Birguigny... ...dan recht op Doulin aan... ...en hebben het grootste deel van de tocht achter ons. Wel, ja. alle drommels! Neem de lijst als overklast aan... ...en hou de vader kalm! Wat gaat u doen, monsieur? Waar bent u heen? De struiger in terugschieten! We zijn geen begrijs, hè? Ik heb er genoeg van! Dat is gewoon uit, monsieur! Verder op nog eens? Als die lof was, tenminste maar blijven staan. Ik zou die lofheid maar niet te zeer vertrouwen, monsieur. Begin nou niet weer over dat ellendige gesprek wordt, mijn beste. Ik geloof dat dit gewone struikrovers waren. Met uw verlof geloof ik heel iets anders. Het lijkt me toe dat men erop gerekend heeft... ...dat monsieur een andere weg kon kiezen dan hem gezegd was. Of misschien heeft men een heer Cordon kennis rondom de stad gelegd. Ah, ik begin te denken dat wij een heel gevaarlijke lading bij ons hebben... En dat we beter zullen doen de richting van Abbeville in te slaan. Dat kon de bedoeling wel eens zijn, monsieur. Als door grote tot grote omwegen te dwingen. Mm, wel, daar is één middel tegen. Hoei! Vooruit! Lauwlakken! lakken! hoi, houden, Harder! Vooruit! De streek heeft het voordeel dat een mens goed ruim uitzicht heeft. Waarvan de tegenpartij dan ook weer voordeel trekt natuurlijk. Eh, wat voor dorp zou dat zijn, de gins, denk je? Tot mijn spijt kan ik de streek niet zo goed monsieur. Ah. Alles wat ik weet is dat we ongeveer een half uur geleden Amiens rechts achter ons gelaten hebben. Dat kan me eigenlijk ook niet schelen. Als er een herberg is, dan houden we hout. Onze vader moeten haven hebben en wij zelf kunnen ook wel iets eetbaars gebruiken. Lijkt dat, monsieur, wel veilig? Nou, we blijven op de bok zitten en houden de omgeving in het oog. Dat kan ons weinig gebeuren. Dat zal niet te min. Heel, plasdag. Kijk, daar zie ik een uithangbord. Er staan twee rijpaarden voor de deur, monsieur. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zo goed als jij iets heel gewoons op zo'n wantrouwige toon kon zeggen. Scherel, heb jij geen betere manieren tegenover een paar gasten? Breng haver voor deze paarden en vertel wat je voor ons van Edwards hebt. Als je wat wilt hebben, komt dat van de bok af. Van de grie die regel zal ik naar behoren manieren leren. Die zal ik bijscheren. Monsieur, monsieur, ga niet verder. Wat is er dan? Opletten, monsieur. Dit kan een valstrik zijn. Ach, jij eeuwige treuzelaar. Paard, jij vlegel. Doe dadelijk open. Open, zet ik. Wilt u dadelijk ophouden met dat lawaai, monsieur? Of moet men u eerst manieren bijbrengen? Waar bemoeit u zich mee, monsieur? Opzij! Ik wil de waard spreken. Pas op, monsieur! Dit is een vaststuk! Hou je mond, dan! Nog eens, ga opzij, monsieur. U schijnt niet te zien wie u voor u hebt. Officieren van het regiment Royal Allemand, gaan voor niemand opzij. Dat scheen u makker anders over te denken. Zie je misschien rijden? Wel, monsieur de officier, voor het laatst. Gaat u opzij of niet? Voor het laatst, monsieur de landloper. Gaat u naar uw kaart terug of niet, moet ik u misschien helpen met een paar degenstoten. Oh, monsieur, dit is een ramp. Ik heb niet veel tijd, maar u zou de eerste zijn door wie ik me ongestraft landloper liet noemen. Trek van leren, monsieur. Pas toch op, monsieur. Ik zie een stuk of tien kerels aankomen. Geheer tot uw dienst. Op uw hoede, monsieur. Dit gaat uw bloed kosten. Dat zal er nog moeten blijken. Eh. Monsieur, monsieur, is minister leef. Ik ben hier mee zich. Schiet zijn paar kogels over de koppelman. Dat valt niet mee, is het wel? Monsieur, ik heb de tijd. Hé, ah! oh, de zo goed, Hier, hé, monsieur, snel, op de wagen. Allee, allee, wat waarde? Hé, hé, hé. Hé, dit is een van de levendigste reisjes die ik ooit heb meegemaakt. Maar als het zo doorgaat kan het wekenlang duren voor we de Vlaamse grens bereiken. Oh, ...dat ik al niet over mijn arme hoofd gehaald heb... ...voor een paar mooie ogen en een lief stemmetje. <laughs> monsieur is en blijft veel te opvliegend. <laughs> Zat monsieur werkelijk niet... ...dat zijn tegenstander een beroemd rotulier was... ...en helemaal geen officier? Ik zag vrijwel niets meer van dreef, mijn beste kerel. Het viel me wel op dat die waard verdacht brutaal was... ...en dat de tweede officier zo snel wegreed. Wat, wat waren dat overigens voor mannen die jij zag aankomen? Ook al zo verdacht, monsieur... Het moest de boeren voorstellen, maar het was een verzameling galgetronies om Sanson jaloers te maken. Sanson? Is dat een vriend van je? De hemel bewaar me, monsieur. Dat is een man uit Bouchicourt die naar Parijs gegaan is om beul te worden. Oh, Stil, hou die paarden in! Ben ik bezig dronken te worden of zie ik daar een demoiselle op de weg staan? U ziet heel juist, monsieur. Een kleine galop. Zit hem, later. Hou stil. En wat verschaft me nu weer het genoegen? U vraagt te veel, monsieur. Maak plaats voor me. Snel. In andere omstandigheden dadelijk, mademoiselle. Nu evenwel... Nu evenwel liggen er verderop 18 goede schutters langs de weg. En 20 ruiters komen achter u aan. Maak toch voort en geven die leidsels. Nou. Juist. Yes, hier, die zweep. <tied> U kunt er zich op beroemen, maar zelf dat u me geen bot heeft gelaten en dat het geen pijn doet. Zoals u dwacht u dat veld in het bos reed. Uw koppigheid had u bijna ernstiger ongemak bezorgd, monsieur ten dagen. U moet wat meer naar uw knecht luisteren. U spreekt mijn naam heel vlot uit. Maar het begint er zo te vervelen dat ik nooit de naam van mijn bekenden hoor. Dat ik erop moet aandringen dat u zich voorstelt. Ik heet Jolande. Uw knecht... Maak mezelf, is... Jolande. Dit is een mooie rustplaats zo midden in dit woud. Eenzuis het ook, Uw maar... knecht, zei ik, is bedachtzamer. En laat zich niet door iedere bandiet uitplokken tot gevaarlijke vechtpartijen. Weet u dat u er betoverend uitziet als u zo boos kijkt? Waar hebben wij eerder kennis gemaakt, mademoiselle Jolande? Men heeft mij op uw weg gezonden toen het bijna onmogelijk was geworden om u nog te redden, monsieur. Er was u geraden om een andere weg te nemen. Aha. Hier schijnt mijn paarse vriend achter te zitten. Is dat zo, mademoiselle? Bent u meer geïnteresseerd in paarse geklede mannen? Dan kan ik me de moeite wel besparen om indruk op u te maken. ...en dat terwijl u zulke prachtige wenkbrauwen hebt. En deze kalme avond helemaal bestemd lijkt... ...voor mensen die elkander plezierige dingen willen vertellen. Ik verzoek u ernstig te blijven, monsieur. De zaak die wij dienen eist dat. U verkeert in gevaar, denk daar aan. Maar hoe is het eigenlijk mogelijk... ...dat u modieus gekleed en wel zo opeens op een landweg opduikt... ...en dit plekje weet te vinden? Was u hier eerder, mademoiselle? In gezelschap misschien? Paars gezelschap? Wilt u blijven zitten waar u zit, monsieur... Of zal ik het kleine pistool moeten gebruiken dat ik bij me heb? Oh nee, uw ogen zijn veel dodelijker. Wat betekent daar nog een klein pistool bij? Ach, mademoiselle, uw ogen. Ach, ja, monsieur. En de ogen van mademoiselle de Brés is het niet. En de ogen van elke jonge vrouw die juist in uw buurt komt. Luistert u liever naar wat ik u te zeggen heb voor ik wegga. Wegga? U zult niet zo onbarmhartig zijn ons hier alleen te laten, mademoiselle. In dit naargeestige bos, met die ellendige vogel als gezelschap. Oh ja, dat zal ik wel. Maar u krijgt ander gezelschap, leeft u maar niet ongerust. Maar eerst luister. Ja, Nee, daar blijven zitten. Mooi. Wel, de lading die u bij u hebt is zo waardevol, monsieur, dat bepaalde lieden er minstens honderd man voor over hebben om zijn handen te krijgen. Degene die op u vertrouwt en die mooiere ogen heeft dan ik, moest in de haast alles in uw handen leggen. Ze verwacht dat u met meer voorzichtigheid optreedt. ...en verder luister dan wat een bepaalde chevalier u opdraagt. Er schijnt achter mijn rug om heel wat overleg plaats te vinden. Men heeft het allerbeste met u voor, monsieur. Als u de weg had genomen die u aangeduid maar werd... ...waar ik vooral op drie grijze mannetjes moest letten, nietwaar? Mannetjes met gepoederd haar, monsieur, die oud leken... ...maar op een bepaald ogenblik heel jong... ...en erg gevaarlijk zouden zijn gebleken. En die achter uw paarse chevalier meereden. U legt alles verkeerd uit, mijn arme vriend. Er waren drie helpers die precies zo vermomd waren... ...om op het juiste ogenblik de hulp te komen... Ik begin te geloven dat ik hier niet vandaan zal gaan voor ik meer weet. Wat? Dat zal dan een bepaalde de mazel moeten worden overgebracht. U schijnt het soort ridder te zijn dat meer met woorden dan met feiten zijn omhankelijkheid bewijst. Er zijn feiten die je dadelijk zou willen stellen, mademoiselle. Bijvoorbeeld, monsieur? Ik zou mijn bewondering... Monsieur! Oud! Oh let u maar niet op die onheilskraai. Ik zei dat ik mijn bewondering... <lacht> Alle duivels! Dit leek mij de enige manier om u tot de orde te roepen, mijn vriend. Het is werkelijk niet duurton om een onbeschermde demoiselle midden in een woude arm om het middel te leggen. Kijk, u bent precies een kinderziekte, monsieur. U bedoelt? Taai en vervelend. En u komt altijd op het verkeerde moment. Heel geestig. Te zijner tijd zullen we daarop terugkomen. Onderwijl zult u de demoiselle wel willen laten gaan. Haar paard staat gereed in de landslag bij. Uw bezorgdheid is wel een beetje erg opdringerig, monsieur. Oh, nee. Het heerschap kennen Dat u op zijn manier poogt bezig te houden... Dromme, monsieur. U gaat werkelijk te ver. Geen sprake van. Ik zou u een oorveeg kunnen toedienen. Hetgeen u dan nou maar zonder haper ten uitvoer moet zien te brengen. Monsieur, dag, ik smeek u. U bent wel heel bezorgd voor deze avonturier, mademoiselle. En dat schijnt u terdege te hinderen, mijn arme piepstem. Piep, piep, piepstem. Trek van leer, monsieur. Dadelijk. Gewapen. Alarm. De wagen! Liefst is een weg. Volg die met de wagen. Snel, jolanden, kom eens. Wij spreken elkaar nog, monsieur. Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Maak het geblaat, als van de paarden in. Dat is met uw verlof niet meer nodig, monsieur. Nou, wat bedoel je, ezel? En maak voort! Waar is het gevaar? Wie is daar? Alles is al lang voorbij, monsieur. Kloshtan? Voel jij je wel helemaal goed? Het ogenblik wel weer, dank u, monsieur. Hmm? Zojuist, toen er bijna deegenspel begon, voelde ik me beduidend minder goed. En als ik je goed begrijp, begon je alleen maar te schreeuwen... om die paarse qua jongen weg te krijgen. Meer bepaald om de weg te krijgen, monsieur. Wil je me daar de bedoeling van uiteenzetten, mijn waarde helper uh, Wel, monsieur, het is met uw verlof een mooie en heel sierlijke jonge dame. Maar toch, monsieur, het spreekwoord zegt... De, de dingen, dingen zijn anders dan ze lijken... lijken. Zo, zo. Wel zo, Mr. Cluster. Jij, jij al de del. Jij grunt. Jij botterlijk. Jij, jij... Ga uit mijn ogen, kerel! <tie> ...zou ik mogen weten waar monsieur nu heen denkt te gaan. Als je naast je op de grond kijkt, zul je dat zien. Monsieur volgt die hoeksporen. Dat is precies wat monsieur doet, ja. Monsieur wenst eindelijk een paar razeltjes op te lossen. Deze laan schijnt heel weinig gebruikt te worden, monsieur. Er ligt een dikke laag mos op de grond. Dat kan erop duiden dat de brave lieden in deze buurt een beetje bang zijn om hier te komen. Misschien is het voor ons dan ook niet erg raadzaam... Het is nog minder aan te bevelen om verder telkens als bewegende schietschijven te dienen... ...en als kindertjes te worden rondgeleid. Heb je de pistolen opnieuw geladen? Ja, dat heb ik, monsieur. Maar ik wilde wel dat we ze een paar weekjes buiten gebruik konden laten. Ach, ach, ik moet bekennen dat ik het kalme Frankrijk niet meer herken. Kijk! Dat dacht ik wel. Zie eens, daar, achter het hek. Wat zie je daar? Een, een kasteeltje, monsieur. Onbewoond, zou ik zeggen. Er zijn struiken over de oprijlage gegroeid. De hoefsporen gaan daar naartoe. Hoe? Juist, vlak bij dat hek daar is af. En het zou me helemaal niet verbazen als ze naar een doorgang leiden. Het begint donker te worden, monsieur. Onze paarden kunnen in gaten trappen en hun benen breken. Ja, het hele woud kan opeens omvallen, kloosje en dan zijn we verloren. Ik bedoel, als we dan toch aarzelen bij alles wat we moeten doen... ...laten we dan een paar echt gekke voorwensels zoeken. Wat? kom. Kom. Ik ben een lichtje te zien, monsieur. Achter het zet. hou je hij nou gereden om opbringerige personen af te leren. Zeg nog niet. En van dit dat het kasteeltje ook nog wel mee. Hoe oh. nou, veel beweging is er niet. Hola. Hola. Is hier iemand? Hola. Uh. Schiet een pistool af Klaasdaan. Dat is niet nodig, monsieur. Wat doet u hier? Hoe komt u hier? Wie u eenmaal heeft mogen zien, blijft zo komen terug te vinden, mademoiselle. Bovendien komt de nacht en wie dan in een bosbivak hier kan stijve ledematen oplopen, mogen wij aanspraak maken op uw gastvrijheid? Ik... U mag hier niet komen, monsieur. Men zal daar heel erg boos om zijn. Ik weet welke niet... Kom, kom, dan laat ik, mademoiselle. De lading van deze vermaledeide wagen eist nu eenmaal uiterste voorzichtigheid. Als ik maar wist wat we te doen stond... U kunt ons een schuur aanwijzen waar we de nacht kunnen doorbrengen. Ik zou er niet aan denken een de demoiselle lastig te vallen. Ik ben niet... Goed. Gaat u iets verder? Achter het huis vindt u de stallen. Het is dan wel een beetje vervallen. En ik vrees dat er vrij wat ratten rondhollen. Dat maakt ons niets uit, mademoiselle. Wij zijn gewend om ratten weg te jagen. Mijn dank voor uw gastvrijheid. Vart, allez, kom. Ik wil monsieur de tuigen niet laten afnemen? Het spijt me voor die brave dieren, maar we maken ze alleen los. Het is mogelijk dat we ze in het donker zullen moeten aanspannen. En dat heel vlug... Heb je de hoefsporen gezien die hier voor de deur liggen? Ze gaan verder, monsieur. Het was door die verwaarloosde tuin. Met voetsporen van een man ertussen. Dat betekent dat iemand de paarden aan de hand heeft weggevoerd. Zo. Blijf naast de deur op die emmer zitten en hou een pistool bij de hand. Als er onraal komt, dan schiet je en duik meteen de stal uit. Maar blijf wel in de buurt, begrepen. Waar gaat monsieur heen? Mijn respect betuigen aan de kasteelvrouwen. Zou monsieur zijn degen dat ik liever willen afleggen? Geen sprake van. Monsieur gaat raadseltjes oplossen. Goed opletten mijn jongen. bent u dus? Ik ben zo vrij. Mag ik u voorgaan? Ach. Monsieur, wat doet u? Men brengt hier niet zomaar naar binnen. Oh, maar ik meen er een zeer goede reden voor te hebben. Dat de deur moet ik openen, mademoiselle. Dat wel, monsieur. Wat zoekt u? Mijn paarse vriend met uw verlof. Ik wil een paar ophelderingen van hem hebben. En dat wel zo gauw mogelijk. Monsieur, ik spreek u. U weet niet hoe erg u de zaken de war stuurt. U, u bent zo onstuimig, Monsieur. ...en zou bang voor u kunnen worden. Voor mij? Oh, maar Mademoiselle Jolande... niemand kan u zo goed gezind zijn als ik. Stelt u mij op de proef en u zult dat merken. Als u tenminste een beetje op een afstand bent. Het is tamelijk donker in deze gang, Mademoiselle... ...en ik wil u beter mijn aanhankelijkheid te kunnen bewijzen... ...als ik niet te ver bij u vandaan ga. U bent al te ver gegaan, monsieur. Blijf staan of er vliegt een kogel op uw achter. Ah, yes. Jolande, kom hier weer dadelijk. Ik verzekerde de mazel dat ik mijn best heb gedaan. Maar... Inderdaad, je deed je best. Dat kon ik overduidelijk horen. Nou, kom hierheen, zeg ik je. Ga naar je kamer. je blijft er. Zo, mijn brave aanhankelijke ridder. U zocht een deur, niet hè? Oh nee, sinds u daar staat zoek ik een bordes. U kunt uw flauwe verzinseltjes voor u houden. Vlak achter u is een deur. Ga er doorheen. En als ik het wel niet opvolg. Als ik eerst wil weten waar u zo opeens vandaan komt. Ik tel tot drie en dan schiet ik. En dan? Eén. En dan? Twee. Oei. Gaat u door dat ik u bidden mag. U, u bent volkomen onmogelijk, monsieur. U bent een monster, een oh. losbol, een, een bedrieger. Oh, mijn bloedeigen peettante zou me niet meer namen kunnen geven. Oh, oh maar mademoiselle, voel ik snikken? Ik. Ik heb horicoorts, monsieur. Min of meer tenminste. En uh, gaat u nou naar binnen of niet? Maar natuurlijk. Maar eerst zal ik dat pistooltje teruggeven. Dat zijn dure dingen, mademoiselle. Waar is dat ding nou? Ah, hier, dat het Je branden al kaarsen. Ik zal u acherie op dit tafel leggen. Zo. Ik ben tot uw beschikking. Dat doet mij werkelijk buitengewoon veel genoegen. Jij, rokkenjager, hougelair. Het komt me voor dat ik eerder te beklagen ben bedoel je toch? Jij, jij Casanova! Vrijwel de hele dag door ontmoet ik onverwachte lieden op onverwachte plaatsen. Men schiet op mij alsof ik een haas ben. Men brengt me in een bos en laat me daar aan mijn lot over. En als ik dan eindelijk dood moet ergens om onderdak vraag, duikt er weer achter een nieuw raadsel op. Praatjes voor de vaak. Er was geen enkele reden om Jolande het hof te gaan maken, monsieur André. Dat doet geen man van stand. Ah, die brave hero blijkt zijn nood te hebben geklaagd. Het is maar goed dat ik zo snel op de hoogte kwam van uw wisselturen. Ja, ik ben nog steeds bezig mijn opdracht uit te voeren, mademoiselle. Praatjes zijn het allemaal. praatjes, praatjes, praatjes, bruitjes. bruitjes, bruitjes, bruitjes. Oh, oh, oh, oh, oh. Het is een uiterst kwellende kwaal. Waar heeft u het over? Jalousie, mademoiselle. Nee, maar. Durf jij te beweren dat ik, dat ik, ik beweer niets. Ik wil alleen maar. Uh. Oh. Oh. Een uur. Toch ben jij een Casanova. Ah, ik heb hem gekend. Het was een holle opschepper. En mijn spelletje met Jolande was alleen maar bedoeld om wat meer te weten te komen. Jij en je broer doen erg geheimzinnig, weet je dat? Ach, dat lange kapsel staat je zo goed. Meen je dat? Hmm? Wij, uh, wij moeten wel geheimzinnig doen. In Parijs is het één geweldige chaos. Men heeft de Bastille bestuurd. Oh, dat oude kavalje dat al sinds jaren leeg staat. Wel, wel. Niemand kan jullie Fransen ooit berekenen. Oh, wees toch niet altijd zo onverschillig, André. Iemand die Hero en mij veel waard is... kan in doodsgevaar komen te verkeren. Hij heeft vijanden. Ieder uur meer vijanden. Toen jij op weg ging... leek het niet zo ernstig te zullen worden als het nu is. En daarom ben ik hier. Ik, euh, Hero... Euh, wij, wij hadden je morgenochtend vroeg willen zeggen... dat het allemaal, allemaal nutteloos is... Je komt er niet meer door, hè? Het is afgelopen, André. Nee, nee, nee, nee, niet huilen. Kom hier. Dat, dat, dat ik niet zo schoon doen. <hijen> nou, ik mag dan op die windbalkassen overlijken, maar er zijn ogenblikken dat ik alleen over denk hoe ik helpen kan. Zo, hoofdje dicht aan mijn schouder. En hier is de laatste schone zakdoek die ik bezit. Hè? Huh? daar je ogen mee af. En geen onzin praten over afgelopen en onmogelijk en zo. Die wagen moet naar Kortrijk, niet waar? Goed, die komt ook in Kortrijk. Maar rondom Betun liggen harde vijanden, André. Ze krijgen hun bevelen uit Parijs... ...van een comité dat al lang bestond... ...maar nu pas macht heeft gekregen. En, oh, ieder uur komen er meer tegenstanders bij. Alle wegen naar de grens worden afgesloten. Lul. Heb je hier een paar zakken haver voor mijn paarden? Ja. Ja, mooi. Heb je een voorraadje eetbare waren voor mij en mijn knecht? Ja. Ook? Nou, luister dan. Ik drink de paarden. Klois Dörns ze met mij weer in. Wacht eens. Hoe is de stand van de maan vannacht? volle maanden, geloof ik. Nou ja, ja, meer hadden we ook niet nodig. Maar je bent moe, mijn arme vriend. En je knecht ook. Men zou jullie opmerken, jullie omsingelen. Ik moet er niet aan denken. Entree, tu blijf hier. Ik blijf niet hier. En ik heb er zoveel bezwaar tegen om single te worden, dat ik heel gevaarlijk zal zijn voor ieder die het probeert. Als het je zo gelukt. Wat ik doe, lukt altijd. Ik ga naar de stal. Als je een en ander klaar hebt, laat je landen de mama Dat doe ik zelf wel. Ik fluit op mijn vingers. Kijk zo. <lacht> We rijden weer aan spannen, monsieur. Ja. Zeker, monsieur. Staat sta toch stil, mirakel. Wees blij dat je een trekpaard met, met geen lijfbediening. Die, die, die stoortkap beter wegstoppen, man. Daar kan het beest een drukking van krijgen. En nee, die kruisriem zit niet goed. Zo moet dat, ja. Anders lag ik om deze tijd in mijn heerlijk zachte bed. Ach, ach, ik zeg het altijd weer. Die liefde, die liefde, daar komt nooit ja, iets goeds ben. van. Geef op, die twee dieren. Kom. Ik had het net zo goed. Sta dan toch stil, beest. Dacht je dat ik het lollig vond? Opschiet de klas Duin. Aha, onze proviand is klaar. Hier, span die paarden in en rij op naar de voorkant van het huis. Gaan we verder, met Naar Kortrijk. En daar dacht ik nooit meer terug te komen. Zichtbaar dan. En die heupels zijn te dun met bomen bezet om gevaarlijk te zijn. Heb je de wapens bij de hand? Ik heb met u verlof het gevoel dat ik ze sinds maanden bij de hand heb. <laughs> Kom, al, brave kerel. Wees toch niet zo treurig. Begrijp toch eens hoe gelukkig we zijn, hè? Die geur van vers hooi, dat prachtige maanlicht. Ach, dit is een nacht voor dichters. Ach, monsieur is verliefd. Dan lijkt dat allemaal mooi. Maar juist jij moet er toch begrip voor hebben, beste man. Jij weet toch wat het zeggen wil als een paar mooie ogen je opeens aanzien. Zo, zo. <laughs> ja, dat laat zich niet uitdrukken. Monsieur is wel gelukkig. Oh, ja, dat ben ik. Zo gelukkig, Kloschdorne. ouwe pruttelaar, <laughs> dat ik zou kunnen zingen. Ik zou kunnen zingen, brullen Die mademoiselle Jolande schijnt wel goed voor monsieur geweest te zijn. hè huh? Jolande? Oh, <laughs> nee. Die bleek een kamermeisje of zoiets te zijn. Nee, Clochdarm. Daar was iemand anders. Als ik monsieur goed begrijp, was er iemand die in Parijs had moeten zijn als alle dingen waren zoals ze lijken. Ze maakt zich bezorgd over ons, man. Ze zal ons zijn nagereden. Heel Parijs staat op stelten, hoorde ik. doet me veel genoegen dat de demoiselle zich meer om ons dan om onze opdracht bekommerde. Als ik monsieur tenminste goed begrijp. Ah, maar mademoiselle deed mij de eer aan jaloers te zijn, beste kerel. Met uw verlof. Versta ik dat goed? De demoiselle liet dat merken, zodat u het niet kon misverstaan? Ze gaf me bijna een oorvrij. Een zelfbeheerste jonge marquise die monsieur pas één keer ontmoet heeft... en zeer wel in staat leek om op zichzelf te passen, wordt jaloers. Op haar kamermeisje? Ja, ja zo was het. Ach, wat heb je nou weer, man? Ik, monsieur, ik weet alleen maar dat u naar binnen ging om... Raadsels op te lossen en uit te rusten. In plaats daarvan. Oh, wel alle, Daar heb je gelijk om De feeks. De huigelaaster. Oh, als het er weer om moet. Of haar lieve broer. Monsieur weet wat ik zeggen wil. <middels>